Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. VVD en PVDA zijn dicht bij een compromis over het Europese vluchtelingenprobleem. Volgens bronnen gaat de coalitie akkoord met een verplichte herverdeling van asielzoekers. In de praktijk betekent dit dat Nederland mogelijk 8000 migranten zal opnemen. Volgens de bronnen worden er strenge voorwaarden gesteld aan de herverdeling. Zo moeten er afspraken met Afrikaanse landen gemaakt worden... over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers... Verder wil de coalitie dat geregeld wordt dat asielzoekers niet ook nog in andere landen in aanmerking komen voor opvang. De opvang, huisvesting en zorg in landen als Jordanië en Libanon moeten aanzienlijk worden verbeterd. Bij een schietpartij in Roosendaal is een dode gevallen. De politie was snel te plaatsen en heeft de vermoedelijke dader bij zijn huis aangehouden. De politie vond het slachtoffer naast de woning van de verdachte. Hij leefde nog. Een ambulance mocht pas naar hem toe nadat de verdachte was aangehouden. Toen bleek de hulp te laat. Het slachtoffer overleed kort daarna. De PVV in Almere heeft René Eekhuis uit de fractie gezet omdat hij een greep in de kas heeft gedaan. Eekhuis heeft volgens de fractie een paar keer geld van de partij naar zijn eigen rekening overgemaakt. Dat geld is later teruggestort, maar Eekhuis kon volgens zijn partij geen goede verklaring geven voor de overboekingen. In Theater Carré in Amsterdam wordt op 26 september... de viering van 200 jaar Koninkrijk feestelijk afgesloten. De viering heeft twee jaar geduurd. De koning, koningin en prinses Beatrix zijn daarbij van de partij. Na de bijeenkomst in Carré is er een slotevenement op de Amstel... met optredens van onder meer Rauwen Heese, André Hazes Junior... en Ellen ten Damme. Daarbij worden historische beelden getoond... op grote schermen langs de gracht. Het weer vanavond wordt het geleidelijk overal droog. Temperatuur daalt vannacht naar 7 tot 14 graden. Morgen overdag opnieuw een paar buien, lokaal met onweer. En het wordt niet warmer dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhit.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 Was het was 3 september en toen zou ik hier uh, live artiesten hebben... maar op het allerlaatste moment is dat niet doorgegaan. Ik heb het over uh, de heren van piekeren en uh, consorten. Ze kregen klussen en dat uh, betekende dat ze dus dat voor lieten gaan. Nou, uh, daarom uh, gewoon weer een uh, muzikale aflevering van dit uh, vreugdevolle programma. Uh, Voorafgaan uh, door... Ook iets sprekends, ja zeker. Thomas de Jong, die hadden we tussen zes en acht. Ja, we hebben dus nu een volledige uh, programmering op de donderdag. Uh, Jong in Zandvoort uh, is uh, vanaf uh, nu elke donderdagavond tussen zes en acht te horen. Waarvoor dank, want uh, straks tussen tien en twaalf komt er nog een uh, gepresenteerd programma. En dan is het uh, ja, een beetje zoiets uh, als het licht uitdoen met Charles Duif. En dan is die hele zondag, of dat is die hele donderdag, is dan helemaal vol. Dus dat is wel heel erg leuk. Goed, de kop is eraf voor deze Alternative FM. Ik zei het al: muzikale um, aflevering vandaag. Geen artiesten. Het was wel oorspronkelijk de planning en de bedoeling. Maar uh, het is uh, even anders uh, gelopen dan, uh, dan normaal. Dus uh, gaan we gewoon uh, wat, uh, wat nummers uh, er doorheen uh, trappen vanavond. Uh, deels zal dat ook alweer een beetje stevig zijn. En deels zal er ook nog hier en daar wat, uh, wat lichtere werken uh, te horen zijn. Hier tussen 8 en 10 bij Alternative FM op van Zandvoort. Ik zeg het er maar eventjes bij. Um, we begonnen dus met Alaska and the Prophet. Dat uh, is uh, afkomstig van het uh, tweede album wat de hier hebben gemaakt. Namelijk Praspro, uh, zoals die heet. En ik zei al... De afgelopen weken, en ik zeg het nog maar een keer... 13 december zullen ze in de grote zaal van Paradiso een optreden gaan uh, geven. Dus dan weet je in ieder geval uh, dat, uh, dat de heren zijn gepromoveerd in dat opzicht. Um, een week of wat geleden werden wij uh, aangenaam verrast met een mail. En het was dan nog een mail die gericht is uh, aan uh, het uh, complete uh, ploegje van ZFM Zandwoord... En uh, ik heb er naar nou zitten luisteren, en uh, op een gegeven moment uh, was dat Eva Almagor die uh, bezig is. Uh, zij is bezig met uh, nieuw materiaal. Uh, dit is nog van uh, een tijdje terug: en dat uh, nummer dat heet Silverlining. I'm So En hij is ook geweest hier bij ons in de studio. En dat was al ergens in het voorjaar toen Hartog hier te gast was. En een aantal nummers liet horen. Waaronder deze Wordcloud. Het komt van een album en daar ben ik dan weer eventjes de naam weer van kwijt. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Als je vroeger, dan kon je nog op het knopje drukken en dan zei ik... Making Waves, inderdaad. Ha. Dat heeft... Toch wel een leuke wijzing, een vingerwijzing in datgene wat er zich afspeelt op het strand. Bij een strandpaviljoen zijn sinds vorige week donderdag een aantal zandvoorters bezig om te paal zitten En dat heeft alles te maken met die actie Verzet Windmolens. Nu zit in die paal Dolly Tempierik. Die kennen we natuurlijk van de middag hier bij CFM Zandvoort. Bij volgens mij het programma CFM Lunch. Daar wil ze nog wel eens aanschuiven En ik ga zo in ieder geval wel eens kijken of ze of het nog een beetje kan uithouden daarboven in die, in die toren. Hoewel, in die paal. Want elke keer als er een aantal handtekeningen worden opgehaald... Ja, dan uh, gaat dat ding een stukje omhoog. Making waves, zou je bijna kunnen zeggen. Daarom uh, had ik dit plaatje ook even gedraaid. Om nog eventjes de aandacht te vestigen voor die windmolens die gepland staan op die kust. Uh, voor die kust. Uh, dat betekent dus dat je straks gewoon uh, op de boulevard die dingen kan zien. En dat is nou net iets. Uh, wij zijn niet tegen windmolens. Tenminste, ik niet. Ik ben niet tegen windmolens. Maar zet die dingen dan in ieder geval even een stukje verderop dat wij nog in ieder geval een leuke uh, uitzicht hebben. En ik uh, vind als je uh, natuurschoon en landschapschoon... ook onder natuurbescherming zet... dan vind ik ook dat je die windmolens een stukje verder op mag zetten. En uh, dat zal misschien wel een beetje uh, schoppen zijn... tegen de milieugroeperingen, maar ik doe het lekker toch. Omdat ik toch aan de andere kant wel een hart heb voor, de, voor datzelfde milieu. Maar uh, ja, het is een maar... Het uh, hoeft niet ten koste van alles. Uh, dat, dat wilde ik even gezegd hebben. En hoe kan het ook anders? Ja, uh, dan, gaan, uh, dan, dan worden er compromissen gesloten En dan denken de mensen... Ja, leuk. Uh, nu is het haalbaar. Maar ja, uh, straks zit je gewoon met gebakperen. peren. En dan wil ik die mensen... die uh, heel graag van het natuur en landschap schoon genieten... straks ook horen als ze op die boulevard staan. En die zeggen... Ja, toch even zonder dat die windmolens er staan. Heb je nu de kans voor tekenen dat ding, die, pet die, die petitie. Uh, ik denk dat driekwart van Zandvoort... zo niet uh, 90% van Zandvoort... Uh, vindt dat die... dingen niet voor de deur uh, moeten staan. Dus ja, kom op. Um, daarvoor uh, overigens... Uh, met de Hartog uh, om even... in uh, die, die uh, sfeer te blijven. Want ja, het waren de... de uh, uh, Word Cloud was het. Nou, pff, kan eigenlijk ook wel. Hè. Het is van een album uh, Making Waves. En daarvoor hadden we Silver Lining van Eva Almogor. Die, um, ja, dat, dat nummer het is al sinds 2013 oud. Um, dat, dat zou betekenen dat zij binnenkort ook weer met materiaal zou komen. Weer door met uh, muziek. Um, het is wel een beetje een aparte, allemaal. Maar goed, het maakt, uh, maakt allemaal niet zoveel uit. Hier is Paul, Vien en Bite. I go burn. us from here to return. En ook hij was uh, geweest. Deze Frank Doesburg, ook met een EP die hij al eerder uh, dit jaar heeft uh, uitgebracht. En daar hebben wij uiteraard ook aandacht aan uh, besteed. Dus uh, hij is hier uh, geweest. Deze Frank Doesburg. Uh, ik geloof dat hij ook nog met een band heeft meegedaan bij de Rob Akdaalwoord. En dat was het laatste wat we van hem hebben vernomen. Dus dat is een beetje het muzikale verhaal. En bovendien, dit is ook wel heel erg leuk. Want het ding is geproduceerd door Tim van Doorn. Ja, En Tim heeft ooit meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Voor die mensen die dat niet meer weten hoe dat klonk. Daar kom ik nog wel een keer op uh, terug. Dus dan weet je in ieder geval uh, dat, uh, dat we dat uh, niet vergeten zijn. Uh, een groep uit Rotterdam. Overigens, daarvoor hoorde je Paul Vien met Byte. Uh, een van de twee leden is Tim Koehorn. En die uh, maakt ook deel uit van Nausica. In wat uh, internationale band. En uh, dit was een, uh, een uh, zijstapje van hem. Maar goed, het is een, uh, wel een heel leuk uh, zijstapje. Ehm... Um, ik ga naar Rotterdam en dan kom ik uit bij een band die uh, volgende maand hun, uh, hun album gaat uh, presenteren. Doen ze onder andere ook in uh, in, Roadtown, in uh, Rotterdam, daar uh, zullen ze dat uh, onder meer gaan doen. Maar ik geloof dat ze dat ook nog in Frankrijk zou doen, zouden gaan doen. De band uh, klinkt uh, behoorlijk anders uh, dan uh, ten opzichte van 2011... En toen uh, hebben wij, uh, Marcus en ik, ze gezien... bij de finale van de Grote Prijs van Nederland. En toen was het toch wat meer singer-songwriters-achtig. En tegenwoordig uh, wordt er uh, veel meer en vet uitgepakt... door de halfway station, want over die band hebben we het. Uh, een van de, de nummers die vrijgegeven is, is uh, dit nummer. Maar hij is er uh, niet minder om. Hier is Sister Don't You Cry. schuilt hierachter. Zo gaat de molen van No Ninja Am I. Het, uh, het is van een EP, Broken Dice, maar hij heeft er ook een videoclip bij gemaakt. En achter No Ninja Am I gaat Sander van Munster. Ik vind dit een hele leuke, uh, leuke song. En ook als je... Ik heb hem nu uh, een paar weken geleden weer eens uh, even afgestoft en uit de motteballen gehaald. En opnieuw ben ik hem weer aan het draaien. Maar ik vind het uh, zo gaaf gedaan. En uh, als je op een gegeven moment uh, zit te luisteren... dan denk je... het lijkt Hennie Vrienden wel. Het lijkt ook wel een productie. Zoals die... Um, uh, ik vind het er eigenlijk ook best een heel groot compliment... die je aan Sander van Munster mag maken... Uh, hoe die, de manier waarop hij dit nummer heeft uh, gemaakt. De rest is uh, Engelstalig... en dit is dan Nederlandstalig. Ik zou bijna zeggen, joh, ga uh, dat uh, wat meer doen... dit uh, werk, want uh, het, uh, het slaat naar, mij, uh, naar mijn idee... bij mij sowieso aan. Maar goed, ik, uh, ik, ik spreek niet namens uh, de luisteraars... Uh, van uh, dit programma, dus... Uh, zo werkt dat dan. Halfway Station hoorde je daarvoor. Het album heet Dodo. Zo uh, gaat hij uh, heten. En... Het uh, nummer wat je hebt uh, kunnen beluisteren. Ik, ik heb hem uh, zelf gekregen van de band. Sister Don't You Cry. was uh, een van de eerste geloof ik zelfs nog. <coughs> maar dat komt omdat je daar uh, ja, nou eenmaal uh, gewoon heel erg uh, sterk met die, uh, met die band uh, verweven bent. Uh, ze zijn hier ook uh, geweest. Ik geloof uh, in mei zijn ze hier uh, geweest. Uh, toen hebben ze nog uh, gesproken over hun, uh, hun waanzinnige toené die ze hadden in... Uh, in Frankrijk. Dus wat dat gaat, gaat het helemaal goed komen met deze band. Um, ik zat van de week alweer naar de eerste aflevering van De Wereld draait door te, te kijken. En daar zat een tweeling in. En die tweeling die, die gaan uh, dan uh, de popronde doen. En een van die bands die ook in die presentatie verstopt zat. Ja, toevallig hebben wij die al een paar keer gedraaid. Maar dat komt omdat er een, uh, een iemand is die ik dan een klein beetje ken. En hij is een ja, wat dat betreft een beste geluidskunstenaar. Julian Sielke, de man achter Astrid onder andere. Maar ook bijvoorbeeld van het productiewerk van het album van Herman van Veen. Toch niet de eerste, de beste. En van zijn goede cornuit Manix Dorrestein onder de naam X. Dus uh, hij is wel uh, driftig bezig deze Julian Sielke. Hij is trouwens ook de, de geluidsmagier achter bijvoorbeeld Uberich. Inderdaad, die. Uh, nou heeft hij ook uh, dit bandje onder handen gehad. En deze band die gaat dus in die popronde meespelen. Dat, dat is Ego Movis. En het nummer dat heet... Uh, Mexico. Af. komt er dan nog een einde aan? Jazeker, en Danny van het Loo dankjewel held, want uh, dankzij jou uh, konden we hem even draaien uh, het werk van EP'tje nummertje 3, alweer van Field of Steel, en dat was Time Alone hoorde je hier bij uh, Alternative FM. Daarvoor hoorde je Echo, Movis en uh, Mexico. Um, dat past wel een beetje in dit uh, rijtje van een uh, beetje stevige muziek. En daar is nog voorlopig geen einde aangekomen. Want ja, dit is wel een, een beetje een kraker. Maar dat komt omdat hij toch vrij snel is opgepikt door 3FM... na het verschijnen van uh, het album. Hoewel hij ook in uh, de voorpresentatie het heel erg goed deelt. Ze is hier ook alleen geweest... Suus de Groot, eerst onder John Doe's Revenge... en twee keer onder Sue The Night. En daarna is er een band omheen uh, gekomen. En die band, die klinkt zo. Dit is The Whale. We'll be En dat was hem. Het laatste gedeelte van zo'n zo tikje, weet je wel. En dan is dat hem. Je hoorde Dirty Colors. En uh, daarvoor hoorde je overigens uh, een hele mooie van uh, Souda Night in the Whale. We hebben er nog eentje. En uh, dat uh, ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is Linda Kreuzen met Lonely Blues. something going on, but I have to tell you this, before any harm is done, I'm not a tight to drink wine, I've always had a hard time adjusting to codes and a rules, at least to the unwritten. Heart, your next will be Playing black instead of orange Breaking hearts instead of free No wonder We still wander In the lonely, lonely blue